Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Met het NOS-journaal straks om 10 uur verloopt het Spaanse ultimatum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Uiterlijk dan moet regio regiopresident Puigdemont duidelijk maken of hij de plannen voor zelfstandigheid doorzet of niet. Als hij doorgaat kan de Spaanse premier Gooi het Catalaanse bestuur afzetten en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Catalonië wil nog altijd met Madrid onderhandelen over de plannen voor onafhankelijkheid. De regio dreigt zich af te scheiden als Spanje besluit het regioparlement aan de kant te schuiven. De tegenvallende zomer in Europa betekende voor Unilever een tegenvallend derde kwartaal. Er werden minder ijsjes verkocht. Unilever is eigenaar van ijsmerken Ben Jerry's en Magnum. Verder had Unilever last van orkanen en ander natuurgeweld in Noord-Amerika... en van ongunstige wisselkoersen. Doordat alles daalde de omzet van Unilever met 1,6 tot ruim 13 miljard euro. Unilever maakte geen winstcijfers bekend. Het grootste wapendepot van België in Luik is slecht beveiligd, meldt VTM Nieuws. Een verslaggever van VTM kon zonder problemen het depot binnenlopen. De verslaggever deed onderzoek nadat personeelsleden van het centrum over de beveiliging hadden geklaagd bij het Vlaamse nieuwsprogramma. Hij kwam zonder problemen het gebouw in en werd op geen enkel moment gecontroleerd of gevraagd wie hij was. In het depot liggen zo'n 10.000 wapens, van jachtgeweren tot zware automatische oorlogswapens.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 Het weer, eerst nog kans op mist, verder droog, van het westen uit meer bewolking... en vanavond aan de kust wat regen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was de ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad op de A4, daarna Haag Amsterdam, de nasleep van een ongeluk bij Zoete Woude. Vielen rijden vanaf Prins Klausplein, kwartier vertraging. Verder naar Amsterdam nog 10 minuten vertraging van knooppunt De Nieuwe Meer... De A7, zaandam horen drie kwartier vertraging tussen Purmerend en Horen Vanwege de spoedreparatie staat de linker rijst ook nog dicht. Op de A15, Rotterdam-Europoort, acht kilometer tussen IJsselmonden en knooppunt Benelux. En op de A27, Almere-Gooikum, Berijnsweert, vijf kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Maar uh, toch wel eens wat over gezegd is uh, in het verleden. Uh, bedoel jij om te bouwen? Bedoel ja, om te bouwen. Ja. Hè? De, de, de, de, er is toen gezegd dat men daar oh, eigenlijk niet terrein, wilde wonen. Ja. Hè? Maar ja. men mocht daar niet wonen. Uh, hoe, hoe staan jullie daar nu? In Haarlem die vindt in ieder geval dat dat moet kunnen. Hè? De combinatie van uh, bedrijventerreinen en wonen. Gaan jullie daarin mee?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 Al jij overlasten, precies, uh, uh, dankjewel, ja. dat zocht ik. Uh, dat, dat is dan minimaal. Dus is daar dan ook een gradatie in, wordt die daarin meegenomen? Of is het gewoon een algemeen beleid? Wat nou, volgens ook... mij hoe het exact is geformuleerd in het, in het conceptprogramma. is het helemaal. Want we, we hebben het straks ongetwijfeld nog even over hoe het precies gaat met het vaststellen daarvan. Um, maar wat er. Kan iets veren. Precies, bij on, onze nadruk is echt dat het. Uh,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 Nou, uh, uh, Hans Hogendorren is hier geweest met, uh, met een prachtig uh, plan, uh, moet ik zeggen. Ik was erg onder de indruk van het plan wat hij had meegebracht. En uh, nou dat ziet er uh, dat ziet er super uit. Hè? Dat, het, het, het, het sociale woningbouw een uh, heleboel. Het is alleen net alsof er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 waar tekorten te zijn, als je naar de woningmarkt in Zandvoort kijkt, is een tekort aan goedkope koopwoningen. Aan uh, middeldure huurwoningen. Starterswoningen. Ja, start start ja. Ja. Ja. En daarom is het, de makkelijkste is dat je zegt, van, nou, de wachtlijst zijn al lang, dus er moeten meer sociale huurwoningen bijkomen. Maar dat is eigenlijk, ben je dan niet het probleem aan het oplossen, maar het symptoom. Ja. Ja. Het probleem is dat, dat er te weinig doorstroming waar. in die woningmarkt zit. En daarom hebben we ook in ons conceptprogramma gezegd, we willen daar echt hele harde afspraken met woningbouwcorporatie De Kei uh, op maken, dat die doorstroming bevorderd wordt. Ja. Ja. Ja, dat kunnen zij doen, hè?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 We hebben hier ook wel eens voor gezeten. Ja. Het is belangrijk dat, dat, dat we dat houden. Zandvoort is best een relatief veilige omgeving. Ja, is dat ook uh, ja. is wel verbeterd daar bij de Vinkerstraat? Bij de ja, he? dat ja? is behoorlijk verbeterd. Okay. Ja. Er zijn goede dat maatregelen mooi, getroffen. Ja. Uh, Gelukkig. In de, naar aanleiding van, of in ieder geval na onze uitzending, is er ja. van alles gebeurd. Nou, ja. Dus uh, dat heeft blijkbaar geholpen. Nou, dat is mooi. Dat zie je maar uh, weer. Ja. Ja. Nou, genieten van strand, zee en duin, dat doen we allemaal. Ja. Hè? Nou.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 Nou, hoe we dit programma hebben vastgesteld, is dat we eh, hebben heel veel input opgehaald. Eh, aan onze leden gevraagd, aan Zandvoorts gevraagd, hebben. dat heeft u misschien ook in de Zandvoorts krant gezien, eh, oproep van kom met ons eh, in ja. gesprek over wat ja. we in het programma zeggen. Dus Er zijn met heel veel mensen in gesprek geweest en wat we daarin eh, hoorden was dat veel mensen eigenlijk best wel tevreden zijn over hoe het in Zandvoort gaat. Zandvoort is een, een mooi dorp, je zei net al, we eh, wonen in de, rond de natuur, en, ja, geniet strand, van, genieten van, uh, van de natuur. Zand, ja. Zandvoort is een mooi dorp en die titel Zandvoort moet Zandvoort blijven komt ook een beetje daar vandaan. Dat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 selectief toepassen. En ik geloof best als je in Amsterdam uh, reclame gaat maken voor Amsterdam Beach, dan voelt dat voor een buitenlandse toerist die hier nog nooit geweest is, al hartstikke dichtbij. Dus dat moet je zeker doen. Lok al die mensen maar naar Zandvoort toe. Prachtig. Ja, ja. Maar het is alleen maar een marketing slogan. En dan moet je ervoor uitkijken dat het niet hier de Zandvoortse straatbeeld voortdurend uh, Amsterdam Beach wordt. Dat het langzaam ophouden halverwege de duin of en, wegen, duinen, ja, en, precies. en uh, ja, dan is het klaar. Hier moet ja, het gewoon ja, weer weer aan zijn. Zandvoort Ja, die mensen die de bordjes van de gemeentegrens willen gaan veranderen in Amsterdam, maar aan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 We gaan even naar Tijdens het muziekje muziek. en dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten die al klaar zit voor ons. Tot zo. Dankjewel.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 een ja, ja, dat ja, breekt dat los. Het he. nu, he. ja, dat, uh, Is het al dat gaat... begonnen, Geer, nu Nou, ze zijn ik, laat, hè? Ik, ik kreeg net nog weer een beruchtje. Ja. He, dan heb je zo'n boswachters-app. Ja. We moeten allerlei dingen doorgeven aan elkaar. En er stond ook op. Nou, de bezoekers die horen nu steeds meer af en toe de eerste. Ja. ja, knurren, maar ik noem het gewoon een burrelen. He, ja. van, die, van, die, van die mannetjes dan het, Dus die dan uh, ja, hun territorium gaan afzetten. Dat begint nu een beetje. He, de de bron schuilen. Dan ja. maken ze met hun voorpoten graag.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 zijn. Die willen ook nog een, een, een, een, een fruitje meepikken. Ja. ja. Dus dus ja. Dus waar dus, komen ze er wel doorheen? Ja, dan worden ze zeg maar bevrucht door, door die plaatshet. Dus, en, en eigenlijk, nou zeker 95% van alle hinders die zijn uh, bev, uh, ja, vrucht, bevrucht, zeg maar. Dus, dus die nakomelingen zijn elk jaar zo'n 25% uh, komt er zeker bij. Uh, ja. Ik zie dat uh, 14 oktober en zondag 15 oktober is er toch een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 Waar appels uiteindelijk aankomen, dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom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 ja, ja. kabouter Spillebeen, daar, daar Spillebeen, had, ik het, Spillebeen, had ik het van de week nog zo. over uh, bij Pippeloentje, ja. die wisten ze ook. He. Wel, ja. Ja, daar, het wordt gelijk uh, spontaan voor me te zingen, ja, he, van Kabouter Spillebeen. Is giftig, hè? Ja, ja dat is, het verhaal gaat ook, uh, de Noormannen vroeger, hè, dat ze in Nederland binnenkwamen, daarvoor gingen ze van die, van die paddenstoelen eten. Daar werden ze, werden ze helemaal gek joh, en dan gingen ja, ze, weet, weet je dan wel, dan aan... Waar waren ze er toen al? Ja, ja toen waren ze, ja, precies.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 Zijn er meer wintergasten? Dat kan ik ook meer laten zien. Ja, dus dat Leuk. is... Uh...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 Dus dat ze zijn dat verzamelen. En, uh, maar ze gaan zich eerst even goed doen. aan ah, nou, die bessen. Dus ze vreten die heleboel uh, duindorenbessen uh, op. Ja, en me meidorenbessjes okay. eten ze op. En ze eten soms zo erg uh, veel van die duindoren. Nu, nu zijn ze rijp en nu zijn ze ook lekker. Dat had ik wel eens verteld misschien. Als je dan bijvoorbeeld vanaf een meter hoogte duindoren gaat plukken. Niet te laag, maar dan kan daar vos tegenaan aangeplast hebben. Ja. En dan proef je bijvoorbeeld die duindoren. Ja, ik vind ze heerlijk. En ze zijn lekker... Nu zijn ze lekker zoet. En uh, heel erg gezond. Er zit veel vitamine in. En, uh, en als je. Even langer duurt. Ja, als je te snel bent, dan zijn ze erg zuur. En als je te laat bent, dan zijn ze gaan gisten. Dus dan zit oh, dan er alcohol zit in. Och. Ja, Eerste en dat je dan dronken <laughs> Ja, beetje... Ja, we hebben dus wel eens. We hebben dus wel eens een spreel op zijn rug zien liggen. <laughs> ja, ja, die, die was. <laughs> ja, die was echt. Die kon gewoon. Weet je wat? Je zag het al een beetje aan hem vullen weer om nou ja je hebt het beeld soms zelfs van straat van iemand maar uh, en, en, die, en die ligt hier onder zo'n duin door een streek. te God, veel veel potjes omhoog <laughs>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 En uh, wij gaan uh, de, de agenda, agenda dan samen dan. doen. Oké, okay, graag dan. nou, gedaan. Jezus, ja. okay. Nou, wat, uh, wat hebben we in de wel agenda? Veel, ja, er is heel veel. Nou, de zandsculpturen die blijven natuurlijk ja, uh, tot de 30 aan. november. Uh, dan is er een nieuwe tentoonstelling komt er in het Zandvoortsmuseum vanaf uh, 5 oktober volgende week.